7 uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. Zes oppositiepartijen in Polen hebben een pro-Europees verbond gesloten... tegen de conservatieve regeringspartij PIS. De partijen trekken gezamenlijk op bij de Europese verkiezingen... en de parlements- en presidentsverkiezingen... en zeggen Polen te willen verdedigen tegen anti-EU-krachten. Volgens de oppositie zorgt de regeringspartij PIS voor een gespannen verhouding met Brussel. Zo loopt er een artikel 7-procedure tegen Polen omdat de EU zich zorgen maakt over de democratie. Die strafprocedure kan ertoe leiden dat het stemrecht van Polen in de verschillende Europese raden wordt afgenomen. Nederland wordt steeds afhankelijker van buitenlandse werknemers voor banen die Nederlanders niet willen of kunnen doen. De verwachting is dat de komende periode alleen al uit de Europese Unie jaarlijks ruim 50.000 extra mensen gaten moeten komen vullen die ontstaan door het Nederlandse personeelstekort. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bedrijven, uitzendbureaus, provincies en gemeenten zijn het erover eens dat arbeidsmigranten in de huidige situatie onmisbaar zijn.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 En dan voetbal. De topper in de eredivisie tussen PSV en Feyenoord... heeft geen winnaar opgeleverd. In Eindhoven werd het 1-1. En zojuist is Willem 2-AZ geëindigd in 2-1. Emmen verloor thuis met 3-0 van Vitesse. Ajax versloeg ADO Den Haag met 5-1. In de stand is Ajax-PSV nu op twee punten genaderd. En dan het weer. Het is onbewolkt en vannacht blijft het helder. Wel kan er mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 0 tot min 2 graden. Morgen opnieuw veel zon, de temperatuur stijgt dan maximaal naar 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U luistert naar ZFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling en presentatie, Ruud Jansen. Zondagavond, 7 uur. En dat betekent weer. CFM, oftewel ZFM Klassiek. We hebben weer een afwisselend programma voor u samengesteld. Met. uit alle periodes, wat. en alle instrumenten komen weer langs. We beginnen met uh, de piano. En we gaan luisteren naar de étude d'execution. De execution moet ik zeggen. Transcendante. En het nummer daarvan is S139. Um, daaruit hebben we nummer 8 in C mineur gekozen. En dat heeft als bijnaam de Wilde Jacht. De componist hiervan is de overbekende Frans Liest. Voor pianisten nou eenmaal niet de makkelijkste man om te spelen. Omdat het verhaal gaat dat hij zelf nogal hele grote handen had. En dus afstanden op het klavier kon overbruggen die niet voor alle pianisten haalbaar zijn. Frans Liest dus. En de man die die afstanden kennelijk wel kan hanteren is de heer Boris Giltburg. En die speelt dan ook piano. I'm sorry. Ja, ik zei het al, niet bepaald de makkelijkste pianomuziek. Misschien zelfs wel tot de categorie behorend moeilijke pianomuziek. Ik zei het al, eh, Lies had dermate grote handen en had een dermate grote techniek. Dat het eh, echt niet makkelijk is om te spelen. Ik heb me er nooit aan gewaagd, in ieder geval. Eh, we gaan verder met... Een strijkkwartet en uh, dat is Opus 11, deel 2, het Adagio en Adagio dat weet u misschien, dat is nogal langzaam gespeeld. De componist in dit geval is uh, Samuel Barber en het uitvoerende kwartet is het uh, kwartet Modigliani. Ja, ondanks dat het pas februari is, eh, gaan we toch al een heel stuk verder in het jaar of terug, net hoe ik het noemen wil. November heet het volgende stuk. En <tieft> het is van de componist Marie Samuelsen. Wie dat is, dat zal ik u straks vertellen. We gaan er eerst naar luisteren. Het Orchester Berlin, onder leiding van Jonathan Stokhammer. Ik heb u uh, vals voorgelicht, dus ik ga het even rechtzetten, want dat moet natuurlijk wel. Um, de uitvoerende violist in dit geval was Mari Samuelsen. En dat is een violist uit Hamar in Noorwegen, geboren op 21 september 1984. Maar hij schreef het stuk niet. Dat zei ik abusieflijk wel. Nee, het stuk is van Max Richter. En het heet Wel November... En het werd wel uitgevoerd in samenwerking met het Concert Berlin... onder leiding van Johan Stockhammer. Zo, dan bent u weer helemaal op de hoogte en is alles weer rechtgezet zoals het hoort. We gaan naar het volgende stuk en dat is een sonata in 3. Nummer 3 in D mineur. En eh, die heeft als catalogusnummer Z792. Deel 2 daaruit, het... Uh, canzona, en dat betekent zoveel als gezongen. Allegro Adagio, en dat betekent dan weer dat het levendig, maar wel langzaam gespeeld moet worden. Henry Purcell, dat is de componist van dat werk. Het wordt uitgevoerd door het Ensemble Ravuese uit Florence Bolton. Uh, nee, ik zeg het verkeerd. Het is het Ensemble la Revues, dat moet ik wel zeggen. Florence Bolton die speelt de Viola da Gamba. En het is um, Benjamin Perrault die speelt Theorbo. En Theorbo, um, dames en heren, dat is een, ja, een barok instrument. Het is een, een soort luid, zou je kunnen zeggen. Daar lijkt het heel erg op, alleen het is veel groter. En het heeft ook veel meer snaren. Soms wel tot 10, 11 aan toe. Ik wil nou eens kijken. Via internet zijn er wel plaatjes te vinden. Theorbo heet het instrument. Ik heb er ooit hier in Beverwijk eens een Amerikaanse dame op horen spelen. En dat was echt fabuleus. Fabuleus mooi. Dus eh, twee antieke instrumenten gaat u beluisteren. De viole, de gamba. Ook zo'n typisch barok instrument. En de eh, Theorbo. Laten we gaan luisteren. En als u uh, meer wilt weten of wilt weten hoe zo'n zo Theorbo er nou uitziet. Ik heb uh, zojuist even een plaatje in ons, op onze Facebook pagina gezet. Uh, uh, dat is facebook.com en dan uh, ZFM Klassiek. Als u daar kijkt dan ziet u hoe dat prachtige instrument uit de middeleeuwen er uitziet. Goed, nu weer iets totaal anders. El último café juntos. Dat is Spaans. En het is geschreven door Simone Janarelli. En daar, daar heb ik nog nooit van gehoord. Dus ook daar gaan wij wat informatie over eh, verzamelen. En dat hoort u na het stuk. Het wordt uitgevoerd door Pablo Caribay, die speelt gitaar. En dat doet hij samen met het jeugdorkest van de Eduard Mata Universiteit. Onder leiding van Gustavo Rivero Weber. Ja, nou, en in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, Simone Janarelli is het een meneer. En het is een Italiaanse meneer, en hij is geboren in 1970 in Rome, in Italië. En het is een gitarist en een componist, en hij is professor, noemen ze dat, of gitaar, oftewel hij is gitaarprofessor in Mexico. Nou, als die muur er staat, komt hij er dus niet meer uit. En, het, en hij werkt daar in de Universiteit van eh, Colima. En dat is de faculteit van de fijne kunst. En eh, het muziekdepartement. Zo maar even zeggen, de muziekafdeling. Hij werkt als eh, zijn. Eh, Berk wordt gepubliceerd als solo-gitarist-publicaties. Maar u hoorde het, hij doet het ook. Het wordt ook gespeeld samen met een orkest. Goed, dat is dat. Dan gaan we verder met de uh, Nocturnal After John Dowland. Opus 10, Reflections on Come Heavy Sleep. Componist Benjamin Britten, een Engelsman... Die mogen we niet meer draaien naar de Brexit. En het is Dale Kavanagh en die speelt gitaar. Als je zo'n klassiek programma maakt zoals dit... dan uh, laat je alle stijlen een beetje aan bod komen... behalve het extreme, uh, atonale klassieke werk. Dat, uh, dat, uh, daar wil ik u niet mee vallen. Maar uh, dit was wel duidelijk wat moderner van meneer Britton. En een prachtig gitaarstuk. Nu iets totaal anders... De uh, vijf gedichten voor een vrouwenstem. Of de vijf gedichten voor een vrouwenstimme. Om het maar eens op zijn Engels te zeggen. WWV 91 is het catalogusnummer En dat betekent dat het geschreven is door Richard Wagner. We gaan luisteren naar het Wiesendonk Lieder. En dat is gearrangeerd door meneer N. Anger. Of Anger, mag ook. Voor cello en piano. Uh, Norbert Anger, zo zal ik het maar uitspreken, die speelt dan inderdaad cello. En Michael Schoch, die speelt piano. We gaan door met de Festive Symphony in E Majeur. opus 6 JB eh, 1, dubbele punt 59. Dat is het catalogusnummer. Daaruit het derde deel, het Scherzo. Componist is Bedric Smetana, de man die leefde van 1824 tot 1884 in Tsjechië. En een van zijn bekende werkjes is natuurlijk ook die Moldau. Ik kent u vast wel. Het Slovaaks Philharmonie onder leiding van Leos Swarovski... En ik denk dat we zo langzamerhand overgaan naar het laatste stuk van dit eerste uur. De Petite Suite. En dat is L65. Het arrangement van dit stuk is van H. Busser. Die heeft het omgevormd tot uh, orkeststuk. We spelen deel 1 en bateau. Oftewel in de boot. componist van het werkje is Claude Debussy. Symfonieorkest van Quebec onder leiding van Joaf Talmy.